Variaria 6 van vrijdag 8 februari 2008. Variaria. Variaria. Variaria. Goedenavond en fijn dat je weer luistert naar mijn audio-weblog. Ik begin hier langzaam de kneepjes te leren. Het is nog niet zo makkelijk, maar gaandeweg gaat het steeds beter. Vandaag wil ik het hebben over de achtergrond van Vastenavond. En wil ik je een opname laten horen van het vallen van de kraai. Carnaval dat heet vaste Navond in bergen Zoom en dat eh, heb ik dus ondertussen wel geleerd. Het heeft een rijke traditie van vorige jaartelling, maar de huidige versie die staat eigenlijk los van de traditie en is na de Tweede Wereldoorlog opnieuw uitgevonden. Het is wel gebaseerd op het oude feest, maar het is geen voortzetting daarvan. In de middeleeuwen was carnaval in feite een rolomkering van de normale gang van zaken. In plaats van orde en gezag was er losbandigheid. Dit had als doel om de mensen te leren dat orde en gezag ergens goed voor zijn. Dit moralisme is niet meer zo sterk aanwezig in de huidige versie... want onze maatschappij is veel vrijer geworden. De moderne versie van het Bergopsoomse carnaval... De vastenavond stamt uit 1946, maar de naam Krabbegat die wordt al in 1816 vermeld. De voorbereiding van de vastenavond begint in feite op 11 november, Sint Maarten, met het uitroepen van het thema van de komende vastenavond. En dat gebeurt traditioneel om 11 minuten over 11 waarna op het bleekveld bij de geit van Miedenos een plechtigheid plaatsvindt. De grootste boer leest dan de elf geboeien voor. Ik heb er namelijk dan links op het webblog variaria.wordpress.com geplaatst, zodat je er iets meer over kunt lezen. Hoe gaat het nou uh, tijdens vastenavond in zijn werk? De zaterdag voor als woensdag is er de intocht en de installatie van de Prins. Maandag is er Kindervastenavond met een toneelstukje van de Prins, de Grootse Boer, steken thee en de Nar. En die is bedoeld voor de kinderen. Dinsdag is er de optocht in de stad met prijzen en bekers voor diverse categorieën. En de optocht bestaat uit kleine en grote deelnames. En de grote deelnames, daar hebben bouwploegen, die hebben daar maanden aan gewerkt om dat voor elkaar te krijgen. Dinsdagavond is er dan de afsluiting van de vastenavond met het volle van de kraai. Waarin Hexwana van Rijmer en haar kraai rond middernacht ceremonieel afscheid neemt van bergen of zoom En teruggaat naar de schorre. Ik wil je nu opname laten horen die ik gemaakt heb tijdens het vallen van de kraai. Ik had het nog nooit meegemaakt, dus het was mijn allereerste keer. Het was een hele belevenis met heel veel traditie en heel veel gezang. En waar je ook zelf heel goed aan mee kan doen. Want het is niet ingewikkeld. hoewel ik het lied van Wana de Heks niet ken. Maar daar staat ook een verwijzing naar in het weblog. En terwijl de opname afspeelt kun je de tekst meezingen. Veel plezier! Het uh, ligt helemaal rood op. Uh, lijkt me of het lijkt alsof het in de brand staat. Komt in beweging. Als je wilt reageren op deze aflevering, ga dan naar variaria.wordpress.com of stuur een mailtje naar variaria.gmail.com.